Dit is Jeroen gemaakt met het NOS Journaal. Het lager bij dijken, zegt het waterschap Limburg. Vorige week botste een schip tegen de stuw bij Grave. Hierdoor is het waterpeil in de Maas tussen Grave en Zandbeek drie meter gezakt. Aan de binnenkant van de dijk kan nu kwelwater ontstaan... dat zand en klei wegspoelt, waardoor de dijk verzwakt. Als later dit seizoen smeltwater uit de bergen deze kant op komt, kan het waterpeil plotseling veel hoger zijn en dan moeten de dijken wel in orde zijn. Op één plek is de dijk nu al een stukje, klein stukje weggespoeld. Het waterschap gaat daar nu en op andere plaatsen dagelijks controleren. De komende Amerikaanse president Donald Trump is niet bang voor het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zei in zijn nieuwjaarstoespraak dat zijn land een test gaat doen met een raket die de Verenigde Staten kan bereiken. Maar dat gaat niet gebeuren, reageerde Trump op Twitter. Het is niet duidelijk of Trump zint op preventieve maatregelen of dat hij twijfelt aan de bewering van Kim. Trump haalt op Twitter ook fel uit naar China. Dat land doet volgens hem te weinig om Noord-Korea een toom te houden, terwijl het wel volstrekt eenzijdig profiteert van de Amerikaanse handel. Nederland heeft er het afgelopen jaar 111.000 inwoners bijgekregen. Het is de snelste groei in 15 jaar, meldt het CBS. Dat komt vooral door de toegenomen immigratie. Er wonen nu 17,1 miljoen mensen in Nederland. Van alle gemeenten groeide Amsterdam het hardst. Er wonen nu bijna 850.000 mensen. Veel mensen zijn fysiek niet in staat om na hun 65 ste door te werken. Dat geldt vooral voor lager opgeleiden... zegt de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde in het AD. Wie lichamelijk werk doet, wordt jarenlang zo zwaar belast dat het een keer ophoudt. Het kraakbenen is dan gewoon versleten, zegt de vereniging. Het weer vanochtend af en toe zon, maar er zijn ook buien. Later op de dag raakt het geheel bewolkt en gaat het vaker regenen. En het wordt 3 tot 7 graden. Morgen veel buien, dan waait het flink op de Wadden soms stormachtig. Het wordt dan 4 tot 8 graden. Dit was DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand -Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen fietsen.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 De laatste uur van Salford op zondag bij bent. Nieuwjaarsdag 2017. Iedereen de beste wensen voor 2017. En het leuke van deze plaat is Albert Young. Ze spelen echt tegen elkaar op. Hè? Gewoon van, oh, zet ik er een tijdje bij, doe ik er ook nog even een scheppie baffel. Sila Green en Daryl uh, Hordie en I can go for that. Het derde uur van dit programma Zaltvoort op zondag. Wat gaan we nu drie allemaal doen? Uiteraard gaan we even uh, rond de klok van kwart over vier uh, kijken in de pitstraat En dan hebben we het over Pit Report. Want er is natuurlijk weer nieuws uit de wereld van de Formule 1. Ondanks het feit dat iedereen op vakantie is. Er zijn er toch weer wat berichten uit de wereld van de Formule 1. En met name Felipe Massa die dit jaar afscheid had genomen. Goed, uh, half vijf hebben we natuurlijk de dierrun van de week. En die zijn in de herhaling... We hebben Blackie en Sophie. Het zijn twee konijntjes. En die zijn naastig op zoek naar een huis met een tuin. Daarover meer rond de klok van half vijf. En kwart voor vijf natuurlijk. Ja, het gedicht van de dag kan ik het wel noemen eigenlijk. Het is, een, laten we zeggen, een soort nieuwjaarswens. Oké, okay, oké. Okay. Maar dan een gedichtvorm voor een ieder bedoeld. Dat rond de klok van kwart voor vijf. En ik hoop dat je nog meer van deze mooie muziek hebt in de derde uur. Nou, ik ga mijn best doen, uh, Albert-Jan. Oké. Okay. Hier is Zeal and Crazy. Wij zitten in ieder geval nog uh, tot aan vijf uh, uur in de studio aan de Tolweg Tina, zeggen Zeg een goeiemiddag zo voort en uh, leuk dat jullie allemaal luisteren. En blijf dat uh, vooral ook doen, wat zo dadelijk om kwart voor vijf. Uh, onder meer nog het gedicht van de dag, een hele mooie. En de dieren van de week die komen er ook aan. En eveneens, de Pit Report. Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, want uh, ondanks dat het nu uh, de winterstop is, uh, Albert-Jan... Gebeurt er wel het een en ander rondom de Formule 1. Allereerst Filipe Massa. Filipe Massa keert in het volgende Formule 1 seizoen toch terug bij Williams. Door de beslissing van de 35-jarige Braziliaan... zou niets meer een overstap van Valtteri Bottas naar Mercedes in de weg staan. Dat meldt motorsport.com. De deal, de deal zou nog niet helemaal zijn afgerond... maar Massa is in elk geval teruggekomen van zijn besluit... om afscheid van de Formule 1 te nemen. En wil toch nog een jaar bij Williams blijven. Mercedes wil de 27-jarige Bottas vastleggen... als vervanger voor de gestopte wereldkampioen Nico Rosberg. De overstap van de Finn lijkt nu spoedig werkelijkheid te worden. Als we Valtteri toestemming geven om te vertrekken... doen we dat alleen als er een ervaren geloofwaardig alternatief beschikbaar is. Iemand als Felipe Massa, zo liet Williams eerder al weten. Pat Simmons vertrekt als technisch deur, eh, technische baas van eh, het Formule 1-team Williams. De 63 jarige Simmons werkte sinds 2013 bij de rentstal. In de media wordt gespeculeerd dat Penny Lowe... de overstap zal maken van Mercedes naar Williams. Maar het team ontkent dit. Simmons keerde bij Williams terug op de hoogste positie... na zijn schorsing in 2008... Hij was voor vijf jaar geschorst omdat hij de grote prijs van Singapore... gemanipuleerd zou hebben. Simmons, destijds technisch baas van Renault... zou Nelson Piquet Jr. hebben opgedragen een botsing te veroorzaken. Daardoor kon Fernando Alonso de race winnen. In het verleden werkte hij ook met Ayton Senna bij Toleman... en met Michael Schumacher bij Benetton. Nu we het toch over Schumacher hebben. Mick Schumacher, de zoon van... maakt komend seizoen zijn debuut in de Formule 3. De 17-jarige zoon van voormalige Formule 1-coureur... Michael, komt over uit de Formule 4. De raceklasse waarin hij twee jaar lang actief was. Ik denk dat dit de juiste weg is. Alle grote coureurs uit het verleden hebben deze weg bewandeld. Al dus Mick Schumacher. Zaterdag in het interview in Bielt. Het is weer een stuk professioneler een volgende stap op de weg naar de Formule 1. Uiteindelijk wil ik wereldkampioen worden in de Formule 1. Tot zover het uh, race nieuws en ook in uh, 2017 blijven dat uiteraard volgen bij CFM. Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op zondag.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 I don't need nobody. I just need your body. Nothing. for me. Take it to the ground, pick it up for all me. Right. Look back at it all, I'm for me. Oh, yeah. Put it work right like my time She Ooh. She it like a 63. Ooh, uh. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the forest with oh. me. Oh, she the bank, I'm her boat. And yeah. she down to break the rules. Ride now, She gon' go. I'm gon' choose. She finesse. I fight up. She take that. Put in on Gaat dat uh, vanaf morgen pas uh, weer plaatsvinden. He, dat werken, jongen, jongen, jongen, Na deze kerstvakantie, ja, zo zitten we op uh, nieuwjaar 2017. Zandvoort. het begint een beetje donker te worden al. Het begint een beetje te schimmeren. En we gaan ons uh, opmaken voor uh, nieuwjaarsavond. En misschien wel een uh, glas champagne erbij. No more champagne. Bij CFM. Nee, nee, nee, ze hebben hun zakken weer gevuld, hè? Hoppa. En inderdaad, de single Happy New Year! De beste wensen voor 2017 alle luisteraars, adverterers en uh, de gemeente vanuit CFM, uh, de studio aan de Tolweg 10A. Waar we trouwens nog steeds heel trots op zijn, Albert-Jan. Zeker weten. Ja, hè? ja mooi hè? Het, he? het is een feest. Jongen, de kerstboom staat nog, maar die staat ja. er nog mooi bij. Als het goed is, ja, die, die blijft... Hij is nog niet uh, uitgevallen. Nee. Dat dat, gelukkig niet. We gaan dat uh, na drie koningen gaan we dat, uh, opruimen. Maar ik zal het missen. Ja. Van al die lichtjes. Ja, zeker. Ja, gezellig in de studio. Goed, uh, waar gaan we het over hebben? Darten. Darten. Ja, dat gaat vanavond plaatsvinden. De dartliefhebbers die, die kunnen niet wachten, want vanavond om acht uur is het de uh, grote dartvestijn. Uh, en wel uh, tussen Van Barneveld en uh, Michael van Gerven. Allereerst even terug naar de kwartfinale van uh, Van Barneveld. Ik ben erg trots op wat ik tot nu toe heb gepresteerd... al dus Raymond van Barneveld... na de intense, intense gevecht tegen Phil Taylor... waardoor hij nu de halve, in de halve finale staat van het WK Darts. Van Barneveld besliste de partij in de vijfde lek... van de achtste set door 86 uit te gooien met bullseye. Ik was niet altijd op mijn gemak, maar ik had meer verwacht van Phil... Ik zette hem wel onder druk, vooral in de laatste set. Soms miste ik alles en verpeste ik al mijn kansen. Op andere momenten gooide ik geweldige finishes van 167 en 120. Ik was heel blij toen die beslissende bullseye binnenviel. Ik heb de beste darter ooit verslagen. Barney strijdt vanavond om 8 uur met topfavoriet Michael van Gerven... Om een plek in de eindstrijd van het toernooi in Londen. Ik speel nu tegen de beste speler van de wereld en ik ben daar erg opgewonden over. Ik kan niet wachten om tegen hem te spelen, al dus van Barneveld. Vorig jaar troffen de Nederlandse giganten elkaar ook al in het Alexander Plaza. Toen in de derde ronde met de Routinier uit Den Haag als verrassende winnaar. Als je goed je hoofd erbij houdt wat ik vorig jaar deed, dan krijg ik kansen tegen Michael van Gerven. En die moeten er dan wel in. Ja, dus dat inderdaad. Wordt... Spannend. In ieder geval Nederlander in de finale. Jeetje, ja, dat is zo. Dat is, oh, en die andere wedstrijd is die ook vanavond trouwens. Dat, dat, dat vertelt het verhaal Dat niet. vertelt het volgens mij wel, volgens mij wel. Vanavond van acht uur uh, af. Het dartern op RTL 7. Hier is ABC. When your world is full of strange arrangements... Uit de jaren tachtig, ABC horen met The Look of Love. Het is al vijf geworden, daar komen ze weer aan. De lieve kleine konijntjes, de dieren van de week. Dan hebben we het over Blackie en Sophie. Blackie met zijn gehavende neus en oor... en Sophie met een achterpootje waar nagels ontbreken... vonden ze bij thuis toch wel een mooi stijl om te matchen. Beiden misschien niet perfect, maar wel zeer gelukkig met elkaar... en dat is toch wel het belangrijkste. Sophie is wat angstig, maar als ze eenmaal op schoot zit... blijft ze rustig zitten en laat ze zich lekker vertoetelen. Blackie is wat dat betreft een wat meer een spring in het veld. Beide konijnen zijn gewend aan het buitenleven... en zoeken samen een huisje met een tuin uiteraard. En wie geeft dit leuke stel dan een mooie toekomst? Waar verblijven Blackie en Sofie momenteel? Blackie en Sofie verblijven momenteel in het dierenthuis Kennermeland Keesomstraat 5 te Zandvoort. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur en telefonisch bereikbaar op 571 3888. 571 3888. Of kijk ook even op de website www.dierenthuiskennermeland.nl. Want ook Blackie en Sophie verdienen een huis. Het is zeker de moeite waard om een keer een kijkje te gaan nemen bij het uh, Kennerme Dierenthuis. Hier in Zandvoort Nieuw-Noord aan de Keesomstraat nummer 5. Niet alleen voor de dieren van de week... maar ook andere leuke dieren die daar zitten te wachten op een baasje. Take my heartache, bury it deep inside. Take my trouble, bury it deep inside. I Te herkennen in deze single Remember van TV Noise We hebben het over Shalomar en Night to Remember, je hoort hem, ja. Ik ben er nou klaar voor, Albert Jan. Ja. Kom maar op met je nieuws. Ik heb goed nieuws en dat heeft alles te maken met PSV. Nou, laat maar horen. Marco van Ginkel speelt in de tweede seizoenshelft wederom voor PSV. Chelsea verhuurt de 24-jarige middenvelder net als vorig seizoen aan de Eindhovenaren trainer Filip Cocu is in zijn nopjes met de komst van Van Ginkel. Hij heeft vorig seizoen zijn kwaliteiten al laten zien. Ik ben zeer tevreden met Marco als versterking voor de selectie. Van Ginkel kreeg afgelopen zomer last van een oude knieblessure... en onderging in augustus een operatie. Hij maakt in november zijn rentree in Londen. Ik ben weer toe aan topvoetbal en ben blij dat PSV me de kans geeft. Ik heb hier vorig seizoen een mooie tijd gehad... En hoop dat we dit nu kunnen evenaren. Dat we met andere woorden weer landskampioen worden dan. Mm. Maar goed, een goede Goeie zet. Van Ginkel weer terug bij PSV. Nou, dat is goed nieuws voor PSV. De ja, daar komt hij aan. Ja, Heb je deze man gisteren man nou man man aangevraagd? Nee, een andere. Oh, een andere. Oké, oké, oké. Jullie is leef. André is junior. Hij zei dat hij nog maar een paar oh, dagen had. Dus pak het leven. Pak alles. En ga ermee op pad. Had gewerkt in het zweet, geld verdiend als water, maar nooit echt had geleid.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 Dit is een heel snel nummer, hè? Maar ja, toch uh, kom je ook wel weer een beetje in de uh, feeststemming van uh, deze leef. De single van André Hazes, junior. Ja, we gaan ons opmaken voor het gedicht van de dag. Ben je er al klaar voor, Albert-Jan? Nee, nog niet helemaal. Nog niet helemaal. Nou, nee. je hebt nog één plaatje, dit niet. <laughs> Jawel. En die ene plaat, uh, die is van Carly Simon. Weer zo'n heerlijke gauwe op de zondag bij CFM. Hier is yourself in. walked the park. Even lekker mee met deze gouden oude zo op de zondagmiddag. De ziel van Carly Simon en You're So Fine. Wil je het Live meekijken in de studio, dat kan hè. Via www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl Inmiddels kwart voor vijf. Daar komt die aan. Het gedicht van de dag. Ik ben heel erg benieuwd. Meer dan noten op een blad. Tekst en geluid. Het gaat recht naar ons hart. Je ademt het uit en ook weer in. Het heeft steeds een einde, maar ook een begin. Melodieën en klanken vertellen een verhaal. Iedereen kan het horen. Het spreekt zijn eigen taal. Een taal die iedereen kent... Leven zonder muziek. Wij zijn het niet gewend. Heel even zingen. Heel even luisteren. Hoor de tekst. En hoor die gitaar. Wij kunnen... Nu niet tegen u praten. Dan zijn wij maar raar. Voel je de kracht... De kracht van muziek? Wij kunnen niet zonder. Misschien u wel... Maar wij niet. Heel hard of heel zacht. Het maakt ons niet uit. Muziek. Muziek zit in ons leven. Dat gaat er niet uit. Dus, lieve luisteraars, kijkers en ZFM-medewerkers bij elkaar. Rob en ik wensen u een heel gezond en muzikaal jaar. Ik ben er even stil van, Albert-Jan. Wat een mooi gedicht van de dag. Het was een nog even last minute. Ja, hoor. ik sluit me er <laughs> helemaal bij aan. Hè, want het draait allemaal om de muziek. Hier is John Miles. Music was my first love. And it will be my land.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 John Maals en Music. Ja, die moesten gewoon achteraan. Uh, John, achter uh, jouw mooie gedicht van de dag. Ja, want dit is wel zo'n prachtig nummer. Dit, hè? Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Mooi. Zo achter. gaan we richting het einde van dit programma. Maar ik heb er nog eentje gevonden hoor. Want hier is Carole King. MUZIEK Net, we gaan gewoon weer het nieuwe jaar door hè, met, met z'n tweeën. Geweldig, geweldig. Alsjeblieft. Helemaal goed. You've got a friend, de single van uh, Carol King. Jawel, het zit er alweer uh, op in de pop voor ah, ons. Dat was wel een uitspijt. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hé, hey, dit was een, de ja. nieuwjaarsuitzending. Geweldig. Helemaal top. Ja, zo is het. En uh, volgende week zijn we nog gewoon weer, hè? Volgende week, oh, gewoon zaterdag, ja, dan zijn we er weer tussen twee en vijf. Hele fijne nieuwjaarsavond. Veel plezier vanavond met de darten. Dat gaat spannend worden. Dat wordt spannend. Raymond van Barneveld tegen Michael van Gerwen. Je weet het me nooit. Jij zei van Barneveld, ik zei het. Ja, die haagenees gaat het gewoon weer winnen, joh. Altijd goed. Bedankt voor het luisteren. Fijne zondagavond. Dag. Doei, doei.